Uur. Goedemiddag, ik ben het Eerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij PostNL strooien ze met vaste contracten. Bij het postbedrijf staan meer dan duizend vacatures open. En dus komt het met dit vaste contractenplan. PostNL hoopt dat er veel nieuwe postbodes bijkomen... en dat mensen die al als postbezorger werken dat blijven doen... Betekent niet dat de hele PostNL-club een contract krijgt, vertelt economieverslaggever Giri Pols. Nee, het gaat niet over de mensen die de pakketbezorging doen. Het gaat niet over de mensen in de sorteercentra. Het gaat echt alleen om de postbezorgers, want PostNL zegt... ja, daar krijgen we het niet meer rond, daar zitten de problemen. Bij die anderen, daar gaat het wel, daar ruilt en zeilt het wel, zeiden ze zelf. Uh, daar zien zij de noodzaak niet. Onlangs gooide PostNL ook al de salarissen van postbezorgers omhoog... en kun je op sommige plekken een bonus van 250 euro krijgen... als je als postbode aan de slag gaat. Let op als je een pinda-allergie hebt, maar wel graag nootjes eet. In de notenmelange van het merk Eén de Beste kunnen pinda's zitten. En die zakjes van 150 gram worden verkocht bij Dekamarkt en Dirk. Snorfietsen op benzine worden toch niet verboden. In het klimaatakkoord staat dat wel. Over drie jaar zouden alleen nog elektrische snorfietsen verkocht mogen worden... Maar verbieden mag niet van de EU. Landen mogen dat niet in hun eentje beslissen. De minister denkt nu na over andere manieren om de klimaatdoelen te halen. Het is druk bij de dierenambulance. Na de corona-lockdowns gaan meer mensen op vakantie en dat leidt tot meer gedumpte dieren. Vooral konijnen, cavia's en kittens. Ook in het asiel is het druk en zoeken ze mensen die een beestje willen opvangen... Onderschat alleen niet hoeveel werk dat is, zegt de dierenopvang in Amersfoort. Stel dat je bijvoorbeeld aan flessenkittens gaat beginnen. Dat zijn kittens die echt om de twee, drie uur melk nodig hebben. Dan moet je er echt rekening mee houden dat het heel erg veel energie kost. Dat het een, echt een tijdinvestering is. Dus dat je daar wel de tijd voor moet hebben. Je kan ook op andere manieren helpen. Zo zoekt de dierenambulance veel chauffeurs. Het weer volop zon en warm in het noordwesten 24 graden in het zuidoosten 30 tot 33. Morgen begint ook zonnig wel iets minder warm en in het zuidoosten is later kans op onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden. Alleen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je een kleine 10 minuten vertraging... tussen knooppunt Rottenpolderplein en knooppunt Velzen. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en de Dit is de zomer van ZFM met nu de Muziek Boulevard. Llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballo le la vana, porque es muy despreciado, por eso no te perdón todo llorar, ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor de comprendentas, amor del de pasado, ven, ven, ven, rén. Venga, ven, ven, ven, ven. Vamos lejos, vamos porque mi vida yo la... So I can, you know I can I just wanna praise, just you. Wanna praise, I just wanna praise yeah. you. just wanna yeah. praise yeah. you. just wanna praise you. You wanna the now I can 9 is zon, zee, zandvoort en blomme Si ce soir, j'ai pas envie te rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie te rentrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie te fermer la gueule. J'ai envie de casser la voix, Cool out there. que je suis pas dégueulasse Ik wil het vergeten, dus ja. zo is, ik heb geen zin om zo I'm to get started. Sweetness before the girl, the I demand them I tell them impress. Nice, nice, nice. I would kill them a wheel. I demand them I feel gone clear. Sweetness before the girl, the madress. I demand them I tell them impress. Nice, when I kill them a I didn't put your body in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 Moi j'oublie pas, elle sait jeter tes larmes Car elle ne lave pas Toutes tes armes Dressées contre moi J'avais peur avant Oh! van go.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 Ik Disappear. Say whatever you want to hear, just say all your play make like a mess right here do whatever i like it weird okay let him disappear say whatever you want to hear just Zomer van ZFM. ZFM zal voor. ZFM zal Zandvoort. 106.9 FM. FM. 9